7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Ingrijpen in Libië volgens Amerika alleen na VN besluit. Libisch consulaat Den Haag strekt Kaddafi vlag. En renovatie Stedelijk Museum miljoenen duurder dan begroot.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 Dat het weer nog vanochtend van het westen uit regen. Vanmiddag af en toe zon, maar ook nog een bui en een stevige westenwind. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Ook morgen nog veel wind. Het is bewolkt en regenachtig. En het wordt dan een graadje zachter dan vandaag. Aan de B-verkeersinformatie met een handvol files. Op de A4 richting Amsterdam staat bij Dorp 2 kilometer. En op de A8 naar Amsterdam 4 kilometer voor het Koenplein. Bij Rotterdam loopt het vast op de A15 naar Europoort... tussen Hoogvliet en Spijkenisse, 3 kilometer. En op de A28 Amersfoort-Utrecht... daar staat 4 kilometer tussen Maarn en Soesterberg. De N57 in de richting van Rotterdam... tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15-2. En op de N247, de provinciale weg van Horen naar Amsterdam... daar staat tussen Volendam en Broek in Waterland, 3 kilometer.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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het gaat goed met de Nederlandse militairen in Libië, volgens minister Hille van Defensie. U hoort hem zo dadelijk. Eerst naar het laatste nieuws over de opstand in het land. Verenigde Staten gaan in ieder geval beslist niet op eigen houtje ingrijpen in Libië. Ook niet met een no-fly zone, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.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 Nu hoort het mevrouw Clinton zeggen... de beslissing ligt volgens haar bij de Verenigde Naties. De opstandelingen in Libië zijn verdeeld over de westerse bemoeienis. De Libische Nederlander Kamal Ben Hameda is heel stellig. De Libische oppositie gaat meer militaire steun van het Westen vragen... voor de strijd tegen Gaddafi. Ben Hameda heeft banden met de oppositie... en woont in het Zeeuwse Kattendijken. Verslaggever Gary van Pinksteren sprak met hem. Meneer Kamal Ben Hameda... U komt uit Libië. Heeft u op dit moment veel contact met mensen in Libië? Ja, ik heb contact eigenlijk met mensen. Maar zij euh, ze durven niks te zeggen. Hè. Zij, ze zijn bang. Hè. Ze huilen, ze zijn bang. En, uh... Want heeft u een idee hoe het op dit moment in Tripoli is? Ja, ik, ik weet dat een, er zijn snipers hè, op de. Dat zijn slijpschutters, hè? Als er, uh, er is meer dan twee personen die samen wandelen... dan schieten ze gewoon. Ze schieten op dan, iedereen uh... die met meer dan twee personen ja. op straat loopt nu. Voilà. Gaddafi vecht nu terug tegen de opstandelingen. Ja. Denkt u dat het een oplossing zou zijn om Libië dan maar te verdelen... in een West-Libië onder Gaddafi en een Oost-Libië dat bevrijd is? Nee, dat komt niet uh, ter sprake. Integendeel, tegendeel, nu mensen voelen me, uh, zich meer Libiërs dan ooit... Er is geen sprake van verdeling van Libië. Dat is gewoon uh, um, dat is onmogelijk. Het is uh, gewoon een, een fantasme. Maar wat belangrijk is, vragen, acuut, nu hulp. Hoe kan er dan hulp komen? Want die gebieden zijn onszingeld. Moeten in Europees niveau verboden van uh, lucht. Uh, U zegt er moet een, uh, een no-fly zone komen dus boven satom, die steden. Ja, en uh, beveiligen van routes die verbinden. Dus de wegen naar die gebieden moeten beveiligd absoluut, worden. Absoluut. En u zegt, daar moeten ook westerse landen militair uh, bij steunen... om die wegen vrij te krijgen. Absoluut, absoluut, absoluut. Dan... Dus u zegt, toch wel een westerse ingrijpen. Niet over een geopolitiek... Ja, ja, dus de mensen moeten het, dus de mensen, het moet gebeuren vanuit een westerse intentie om de mensen hun waardigheid terug te geven, ja. maar het moet niet gebeuren vanuit een soort politieke berekening voor politiek of geopolitiek gewin. Absoluut, absoluut. Maar dan zou u er wel voor zijn? Absoluut, absoluut. Dat, dat... Denkt u dat een meerderheid van de Libische oppositie daarvoor is, of is het toch een minderheidsstandpunt? Ik, ik denk dat uh, deze dagen we zullen zien dat uh, het wordt een uh, ijs. Ja, omdat het gewoon niet anders kan? Het kan niet anders, omdat dat bloedbad gaat door een tripoli. Oh Wat hoort u nu voor laatste berichten uit, uit Libië? Ja, dat uh, mensen uit hun huizen zijn weggehaald. Ze zij, zij verdwijnen. Ze zij zijn vermoord natuurlijk. Maakt u zich zorgen om uw familie? Ik begrijp goed als iemand van mijn familie... die gaat de straat en vecht voor zijn vrijheid... en de vrijheid van de anderen. Dus ik, ik maak me niet zorgen. <laughs> En dan de drie Nederlandse militairen die vastzitten in Libië. Daarmee gaat het gegeven de omstandigheden goed. zei minister Hans Hille van Defensie gisteren in de Tweede Kamer. Het is volgens hem positief dat een Nederlandse diplomaat... rechtstreeks met hen heeft mogen spreken. Over de mogelijke vrijlating en zeker over het moment... waarop dat zou kunnen gebeuren, durfde Hille nog niks te zeggen. Er is een Nederlandse vertegenwoordiger bij hun op bezoek geweest. Die heeft toegelaten tot hun. Die is in dezelfde ruimte geweest als wij zij verblijven.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 Kunnen we ook zeggen of ze zijn gemarteld, wat in het verleden met gevangenen in Libië wel eens gebeurd? Uh, voor zover wij kunnen nagaan is dat niet het geval. Ze hebben er ook geen enkel blijk van gegeven en ze zien uh, goed uit... en ze, ze, ze, ze geven ook aan dat ze in goede conditie zijn. We hebben overigens die mededeling, wat, wat we hebben gemerkt daar... wat we hebben kunnen observeren, ook gedeeld met de familie van de, van de gevangenen. Is er al uitzicht op een uh, vrijlating van de drie? Nee, maar het feit dat de Libische machthebbers dit gebaar willen maken... dus dat de Nederlanden met hun kunnen spreken en daarvan verslag heeft kunnen doen... en de wijze waarop ze behandeld worden geeft ons in ieder geval enige hoop... dat de Libische regering wil laten zien dat ze op een constructieve manier... dit probleem wat hun betreft tot een oplossing willen brengen. En enige hoop, die, dat duidt ook op een spoedige vrijlating? Dat weet ik niet. Wij moeten geduld hebben. We moeten dit hele, hele dossier, dit hele probleem... echt met geduld moeten uh, aflopen. Zonder emotie de baas te laten worden. Heel rustig kijken wat er gebeurt. En uh, hopen dat het belang van deze mensen staat voorop. Dat we deze mensen veilig naar Nederland kunnen brengen. Om ze weer naar Nederland te kunnen brengen... is er ook een delegatie naar Malta afgereisd... met onder andere de secretaris-generaal... van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Kronenburg. Wat kan die daar doen? Ja, dat weet ik niet, dat zal moeten blijken. Uh, hij, als hij erheen gaat is het natuurlijk niet voor niks. Maar uh, het zal moeten blijken of hij of en op welke manier hij in actie zal moeten komen. Het is een van de vele activiteiten die er op het moment plaatsvindt. Is het ook de bedoeling dat ze vanaf Malta naar Tripoli reizen? Ik weet het nog niet. Ik kan, ik kan over de inhoud van, van datgene wat er gebeurt en de procesvoortgang echt geen mededelingen doen. De Tweede Kamer heeft vandaag besloten om de commissie voor het toezicht op de inlichtingen en veiligheidsdiensten te vragen. En voor te zorgen dat er geen materiaal dat met deze kwestie uh, betrekking heeft, dat dat zoekt, raakt. Zodat de Kamer later een goed oordeel kan uh, vellen over wat er allemaal gebeurd is. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, wij hechten er zelf ook belang bij om ook na afloop precies na te gaan. Hoe het proces verlopen is, voor het, uh, daarvan te leren, ook te kijken welke dingen er allemaal gebeurd zijn. Dus dat verzoek van de Kamer is, uh, denk ik, constructief. En dat zullen wij ook constructief behandelen. U vindt dat niet getuige van uh, wantrouwen? Nee, de Kamer is de controleur van de regering. Minister Hille van Defensie, Wilco Boom, sprak met hem. Zo dadelijk schakelen wij weer eventjes met Mark Robin Visser. Die houdt zich vandaag bezig met, volgens hem een vervelend woord, illegale. Er is veel verzet tegen het illegale beleid van het kabinet. En er wordt vandaag over geprotesteerd. Wij zijn daarbij in uh, Utrecht in een uh, huis met illegale. We gaan eerst naar Dennis Mooi voor de verkeersinformatie. Dennis, hoe is het op de weg? Nou, uh, relatief rustig, Lara. Er, er staan vijf files, zo'n 15 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files zijn uh, 2 à 3 kilometer lang... en geven niet al te veel vertraging. Dit zijn de twee langste van dit moment. De A8 richting Amsterdam, tussen Zaandam en het knooppunt Koenplein 4. En op de A28 Zwolle-Utrecht, daar staat tussen Hoeverlaken en maar 5 vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De provincie Noord-Holland besloot, enige tijd geleden alweer... het Wieringen Randmeer toch niet aan te leggen. En nu is de eerste klein binnen. Tien jaar werd gekoerst op het ontwikkelen van een groot waterrecreatiegebied... met ruim 2000 woningen. Tientallen boeren hadden ervoor onteigend moeten worden. Afgelopen november haalde gedeputeerde Staten een streep door de plannen. Agrariër Jaap Korn uit Hoef wil zijn schade nu voor goed zien. Ik was ervan uitgegaan dat nu de oude situatie weer van kracht zou zijn. En dat ik gewoon weer mijn oude ontwikkelingsplannen ten uitvoer zou kunnen brengen. Want u wilde uitbreiden? Ik wil, ja, dat, als boer investeer je, want wie wilt met de tijd mee? Maar kunt u aangeven, wat is dan concrete schade die u geleden heeft? Nou, ik, Waarop is die claim gebaseerd? Het was al, uh, in 1994 heb ik al een aanvraag gedaan... voor mijn windturbine hier op het erf te plaatsen. En uiteindelijk is, om een lange voorraad kort te maken... is, uh, in, heb ik een brief gekregen van de, prof, van, de, van de gemeente... gelet op de ontwikkelingen, stond erin rond het we. Uw bouwaanvraag niet in behandeling. En voor de rest heb ik, ben ik in mijn bedrijf... En dat zou uw geld hebben opgeleverd, zo'n binnen? Nou, ja, omzet, ja. Ja, ja. Otter Smit, u bent van LTO Noord-Holland, eh, wieringer -Lans. Zijn er meer mensen als meneer Koren... die nu ja, zeggen, we hebben schade geleden en we gaan claimen? Ja, in principe hebben alle mensen die tien jaar op slot gezeten hebben... die hebben schade geleden. Alleen op dit moment hebben wij nog niet besloten... om die schadeclaim boven te halen, Want we hebben eigenlijk de intentie, en die afspraak is ook al gemaakt met de provincie... om te kijken of wij eh, de gronden die de provincie verworven heeft... of wij die kunnen inzetten in een agrarische structuurverbetering. Even voor duidelijkheid, er is zo'n 450 hectare grond opgekocht door de provincie... toen ze ervan uitgingen dat dat meer dan nog zou komen. Ja, en nu is maar de vraag, wat moeten we met die gronden gaan doen? Want ze kunnen er ook andere dingen mee doen, huizen bouwen, aan de natuur teruggeven. Aan de hoogstbiedende verkopen... Eh, maar het, het feit is dat ze ongeveer 450 hectare hebben. En wij hebben gevraagd eh, als compensatie voor de geleden schade in en om het plangebied. Probeer nou die gronden eh, als eerste eh, te bewaren en te kijken. Kunnen wij met een nagage structuurverbetering dit gebied weer eigenlijk een beetje... De schade die ze hebben ondergaan de afgelopen tien jaar, een beetje te repareren. Maar dan dat... zou bijvoorbeeld meneer Koren ook weer een stuk grond kunnen bijkopen van de provincie Wij hebben... volgens het stadsplan. Nou, er zijn, wat, wat, wat mij betreft, donkere wolken wolke aan de horizon. Want eh, we hebben afgelopen een week in een, in een weekblad, in een Helles weekblad, kunnen vernemen ja, dat, eh, dat de overheid andere plannen heeft met het door haar verworven van gronden. En dat ze ze in wil zetten als natuurcompensatie voor eh, bijvoorbeeld een nieuwe ...haven in de Helder voor de, voor de veerdienst naar Texel. En die wil men bouwen in het Balgzandgebied. En dat is een natuurgebied natuurlijk. Maakt onderdeel uit van het wat. En voor die 50 hectare die daar nodig is... ...voor de, de haven te realiseren, wil men en dat is bij monden van onze burgemeester is dat in de, in, de, in de krant gekomen... wil men in deze polder 250 hectare natuurontwikkeling realiseren. Nou, en dat is bij mij tegen het zere been. Als, dat op, uh, als ik dat moet lezen uit de krant, dat dat de bedoeling is... dan uh, daar heb ik problemen mee en daarom uh, bijt ik nu terug. Dus Jaap Kroon, die overigens niet tegen verslaggever Karin Abbott wilde zeggen... hoeveel die nou precies claimt. Nee, maar hij gaat wel uh, terug buiten, u hoorde dat. Verhaal vraagt om een reactie van de provincie. Debuteerde landbouw voor Noord-Holland is uh, Jaap Bond. Meneer Bond, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er gebeuren met die uh, 450 hectare aan grond... die dan voor dat project is vrijgemaakt? Nou, we hebben een, uh, naar aanleiding van een motie in de staat... dat die uh, statenbreed is aangenomen hebben wij besloten om een commissie in het leven te roepen. Uh, die gaat uh, onderzoeken van wat voor mogelijkheden zijn er nu om die regionale economie daar toch te versterken. Mm -hmm. uh, ik weet niet uh, waar het vandaan komt uit het Helders Dagblad. Ik geloof meneer Koren zeker dat het erin heeft gestaan. Uh, maar wij hebben nog geen enkel voornemen met die 425 hectare. En teruggeven aan de natuur, Nou, uh, dat komt niet bij ons vandaan, dat komt niet bij het college vandaan. Wanneer wordt wel duidelijk, um, meneer Bond, wat er met, dat, met die grond gaat gebeuren? Nou, er ligt een uh, rapport, uh, deed mans. Uh, dat gaat over de demografische ontwikkeling in dat gebied. Uh, dat heeft zeker een raakvlak met uh, uh, acties die de provincie zou kunnen ondernemen... om die demografische ontwikkeling uh, te beïnvloeden... Uh, en dan gaat het inderdaad om versterking van die regionale economie, dat is één. Ja. En tweede, uh, parallel daaraan, uh, is de Stiefvass, en dat is de Stichting voor de verbetering van de Agrarische Structuur, die hebben al gesprekken met ons gehad, uh, die gaan aan de slag om te kijken naar de Agrarische Structuurverbetering. Ja, maar zit er een beetje schot in, want die boeren, zoals meneer Koren, die wil natuurlijk wel graag weten wat die aan toe is, die wil ook misschien wel uitbreiden, die wil verder. Ja, nou ja, dat is de reden waarom Stiefvass ook al uh, de gesprekken, die hebben wel met hun gevoerd, en die zijn al de voorbereidende maatregelen aan het nemen voor zijn onderzoek. Uh, dat hoeft namelijk niet uh, te wachten op die commissie. Dat kan gewoon parallel daaraan lopen. Ja. Dus uh, er gebeuren al wel uh, dingen, ja. ja het, uh, gaat niet, het gaat allemaal niet snel genoeg, uh, zegt ook Jaap Koren. Um, zijn grootste grief lijkt wel te zijn dat hij voor zijn uitbreidingsplannen... ook nu het uh, meer niet doorgaat, nog steeds geen toestemming heeft. Waarom is dat? Waarom duurt het allemaal zo lang? Nou, ik weet niet of meneer Koren echt daadwerkelijk aanvragen heeft gedaan voor uitbreiding... Uh, dat is mij niet bekend. Mm. Als hij dat wel uh, gedaan heeft, waarom duurt het dan zolang? Nou, dan zou, het, dan zou het ook nog kunnen zijn dat hij die aanvraag bij de gemeente heeft gedaan. Yeah. U schrijft hem uh, even door, hoor ik en al. En niet bij ons, ja. Yeah. Yeah. Dat, dat, uh, dat, nou, nee, ik schrijf hem niet door. Ik zeg gewoon dat ik het niet weet. Nee. Uh, en, dat die, of die aanvraag bij de provincie ligt of bij de gemeente, dat weet ik niet. Of hij die aanvraag heeft gedaan, überhaupt, dat weet ik ook niet. En uh, ja, meneer Koren, die heeft een, een, een schadeclaim ingediend... Nou, dat, dat lijkt me een hele lastige om, om uit te rekenen. Als ik hem net hoor zeggen dat hij een, een windmolen die hij mogelijk geplaatst zou hebben gaat claimen. Want dat zal voor de rechter wel een lastiger worden. Maar ook dat wachten we gewoon af. Het hele niet doorgaan van het project, kunt u al overzien wat dat uiteindelijk de provincie heeft gekost? Het, onder meer uitkopen zou al 35 miljoen gekost hebben. Woningen die niet doorgaan, um, kunt u al uh, overzicht geven? Nou wij voorbereidende kosten hebben gemaakt, zelf als provincie, in de vorm van commissies en projectleiders. Hoeveel is dat? Uh, nou, dat zal ongeveer uitkomen op een 6 miljoen. Uh, dan hebben we zelf nog natuurlijk de grondposities, 425 hectare, uh. maar goed, dat geld is niet weg. Nee. Uh, dat is natuurlijk grond die we gewoon voor over het algemeen tegen landbouwwaarde hebben gekocht. En ook weer kunt verkopen? Dan. En ook weer kunt verkopen, uh, dus, dus op zich is dat niet weg. Ja, en natuurlijk het feit dat wij onder de overeenkomst uh, met de projectontwikkelaars... Uh, dat we daarover aan het onderhandelen zijn. Ja, dus. maar, maar het bedrag van 35 miljoen, uh, dat is te hoog. Goed, nou, dan wachten we de ontwikkelingen af. Hartelijk dank meneer Bond voor uw toelichting. Ja, dan naar voetbal. Barcelona heeft zich via een 3-1 overwinning op Arsenal geplaatst... voor de kwartfinales van de Champions League. Robin van Persie werd kort na rust met een tweede gele kaart van het veld gestuurd. Ja, vanaf dat moment speelde Barcelona een gewonde wedstrijd... tot groot genoegen van Ibrahim Afellay, die bij de Spanjaarden tien minuten voor tijd inviel. Twan van Pepers praat eens met hem. Mag ik zeggen, maar 3-1 in een wedstrijd die jullie toch bijna helemaal domineren? Ja, klopt. Ik denk dat wij vanaf de eerste minuut de wedstrijd gemaakt hebben... en uh, gelijk uh, onze intenties duidelijk hebben gemaakt. En, uh, ja, dat resulteerde uiteindelijk dan net vlak voor rust uh, in de, in de 1-0. Uh, ja, de tweede helft hebben we dat doorgezet viel je iets op uh, vanaf de bank? Want je hebt een uh, groot gedeelte van de wedstrijd vanaf de zijkant gezien. Duels vooral voor jullie? Ja, klopt. Ja. Het, ging er, het ging er heel fel aan toe. En uh, de trainer had ons daarvoor uh, ook voor gewaarschuwd. En uh, daar zijn we goed mee omgegaan. Even je persoonlijke verhaal. Die 3-1 had wel wat later mogen vallen, hè? want je mocht meteen weer gaan zitten. Ja, klopt. Uh, ik zou bij de 1-1 zou ik, zou ik erin komen. En uh, toen werd het 2-1, zou ik alsnog uh, erin komen. En toen werd het 3-1 en toen uh, moest ik nog even wachten. Hoe kijk je terug op uh, het resterende gedeelte dat je hebt gespeeld? Ja, ik, uh, ik kijk heel positief terug, uh, omdat ik, uh, ja, ik ben heel dreigend geweest. Uh, twee keer uh, voor de goal geweest. En uh, daarbij ook gewoon uh, lekker meegevoetbald en uh, ja, mijn steentje bijgedragen. En uh, ja, voor mij is het de top. Nog iets overhouden aan die botsing uh, met Almunia? Ja, ik heb wel een pijnlijke spier een beetje aan de achterkant van mijn bovenbeen. Maar dat begint nu langzaam een beetje weg te trekken. Heb je van Persie nog gesproken? Uh, ja, alleen kort even in de rust. Maar uh, dat zal zometeen ongetwijfeld wel gebeuren. Maar waren jullie wel verbaasd dat hij begon? Nou, nah, goed. Uh, we hadden er wel uh, enigszins rekening mee gehouden. Je speelt nu toch uh, ja, ruim twee maanden hier uh, in Barcelona. Uh, hoe bevalt het? Ja, eigenlijk heel goed. Uh, ik ben uh, vanaf dag 1 heel goed opgevangen door de, door de jongens, uh, door de mensen vanuit de club. En uh, die proberen mij uh, ja, zo goed mogelijk thuis te laten voelen. En uh, ja, dat is wel heel prettig. Tot slot, alleen maar topspelers, heerlijk om te voetballen. Eentje te even uitlichten, die Messi. Beschrijf we ze in een paar woorden. In een paar woorden. Uh, die man is gewoon van een andere planeet. Toon van Peperstraten sprak met Ibrahim Afalijn. Marco Robin Visser is vanochtend in Utrecht... want er is een landelijke actie bezig. Organisaties die zich met illegale bezighouden... protesteren tegen de plannen van het kabinet. marco Robin, waar ben je? Ik ben, uh, ik ben in Utrecht in een, uh, een opvanghuis voor uh, mensen die illegaal in Nederland verblijven. En uh, een van die mensen is bijvoorbeeld Roekia, die is nu even koffie aan het zetten. Roekia is Bengalezen en ze woont uh, ongeveer anderhalf jaar in dit huis... dat gerund wordt door Henny van den Nagel. Die komt hier uh, elke dag even kijken hoe het gaat. Hoe gaat het? Vandaag gaat het heel goed. Lekker koffie drinken en gezellig met markie zitten... De kinderen zijn ook, komen ook allemaal één voor één uit bed. Yassin bijvoorbeeld. Goedemorgen Yassin. Goedemorgen. Ga jij zo naar school? Ja. ja. Hoe heet die school waar jij heen gaat? Uh, weet ik niet. Bijlstaartschool. Ja, de, de, de Bijalstaatschool. Zeg mama Roekia. Uh, Yassin is, is, is Nederlander, hè? Ja, Yassin is Nederland. Ja. En, en u bent dat niet? Hoe, hoe nee. komt dat? Ik ben iedere mijn man is overleden. Daarom ik heb geen papier. Nee. Hij probeert voor mij Nederland te nemen. Hij kan niet. Is, ik trouw drie jaar. Je bent met een Nederlandse man getrouwd? Ja, ja. En die probeerde voor u... Nederland nemen, toen hij drie jaar uh, ziek hoorde. Bij ja. Bijna elke maand blijft ziekenhuis. Dan is hij overleden. Uw man is overleden en het is niet gelukt om voordat hij overleden is... u een Nederlandse nationaliteit te geven. Dat betekent dus dat u eigenlijk terug naar Bangladesh moet? Ik weet het niet. Toch? Ja. Dat wilt u niet. Nee, toch. Voor mijn zoon is Nederland... ik heb het heel moeilijk voor Bangladesh. Vroeg, ik boond in een huis, Bangladesh is heel moeilijk. Daarom ik wil niet terug. Zeg, uh, Henny, uh, Ruki, kan ook eigenlijk niet terug... Ze kan wel terug, maar ze heeft daar weinig gelegenheid om te overleven. Omdat ze door haar familie en de gemeenschap is uitgestoten. En werk voor iemand als Rukia die geen opleiding heeft... dat is eigenlijk daar niet aanwezig. Dat is ook... U zegt uitgestoten, waarom? Wat is dat? Omdat ze getrouwd is zonder de toestemming van haar gemeenschap en haar familie... met een man uit Birma in dit geval. U bent een keer terug geweest. Wat gebeurde er toen? Ja, voor mijn slang, voor die mensen, voor mijn hoop. Toen werd u geslagen? Ja, en dan kom ik terug. Ja. Ik wil niet die familie, voor mijn community, ik wil niet voor mij. Ja. Ja. Nou, dit is denk ik, uh, Henny, een van de voorbeelden van mensen die eigenlijk tussen wal en schip. Mensen die tussen wal en schip vallen, die nergens naartoe kunnen. Officieel kan ze natuurlijk naar Bangladesh gaan, maar daar is geen, niks voor haar. En we moeten altijd uh, rekening mee houden of aan denken... dat Yassine is een gewoon Nederlands kind. En uh, ik, ik verwacht dat als hij terug zou gaan naar Bangladesh... dat hij over vijf jaar of zo in een steenfabriek werkt... En nu kan hij naar de pijlstaatsschool? Nu kan hij naar de pijlstaatsschool en hier een goede opleiding doen. En dat is ook erg aan hem besteed, want hij doet het gewoon heel goed op school. Ja, doet hij het goed, Roekia? Ja, ja hij is heel goed. die, die schoolief zegt ook andere kinderen, als hij het moeilijk heeft, hij wil graag deze doen. Heel goed voor die school. Dat is goed om te horen, Jasien. Ja, uh, en ik ga heel veel werken en ik ga een bij werken en dat bij moet je plakken en zo. En dan een ogen maken en dan een hoofd en dan... Uh... Mooi man. Ja. Dan... We gaan even koffie drinken, Jasien. Vind je het goed? Zullen we koffie gaan drinken? Oké. Okay. Tot straks. Tot kinderen.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 Ingrijpen in Libië. Volgens Amerika alleen na VN-besluit. En Libisch consulaat Den Haag strijkt de Gaddafi-vlag. Goedemorgen, 1 over half 8. Ik ben Jan van de Putten. Amerika vindt dat alleen een VN-besluit voldoende juridische basis biedt voor een internationaal ingrijpen in Libië. Dat blijkt uit de woorden van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton. Zij zei dat alleen de VN kan besluiten om boven Libië een vliegverbod in te stellen. We believe it's important that this not be an American or a NATO or a European effort. It needs to be an international one. And there is still a lot of opposition. Ja, of er van komt is niet helemaal zeker, want Rusland is tegen de instelling van een vliegverbod. Gisteren besprak de Amerikaanse president Obama de situatie in Libië met zijn Britse collega premier Cameron. Die zei dat hij niet werkloos wil toezien hoe de Libische leider Gaddafi zijn eigen volk mishandelt.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 Den Haag, het centrum, heeft gisteravond een paar uur zonder stroom gezeten. 2000 aansluitingen in het gebied rond het Binnenhof werden getroffen. En ook in de plenaire zaal van de Tweede Kamer, waar net een debat aan de gang was, daar was het plotseling donker. Voor Kamervoorzitter Verbeet mocht dat de pret niet drukken. Ik, ik, ik vind dit wel iets hebben. Ja, ik vind het wel. En Erik, kunt u de tekst zien of niet?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 Vergeleken met afgelopen ochtenden is het vrij zacht buiten. De temperatuur ligt gemiddeld rond een 6 à 7 graden. En er staat een stevige zuidwestenwind. In het binnenland de windkracht 3 of 4. En langs de kust waait het vrij krachtig tot krachtig. Vanmiddag zijn er ook enkele opklaringen. Ik sluit een enkel buitje niet uit, maar op de meeste plaatsen blijft het vanmiddag droog. Het wordt vandaag ongeveer 7 graden op de Waddeneilanden tot 10 of 11 in de zuidelijke provincies. Morgen, donderdag, is er opnieuw veel bewolking en valt er in de middag verspreid wat lichte regen of motregen. Er staat morgen ook meer wind dan vandaag. Op de Wadden kan het net even stormachtig waaien. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Vrijdag en zaterdag is het droog met zonnige perioden en wordt het ook een stuk zachter met temperaturen rond 12 graden. Zondag neemt de kans op regen weer toe. Het blijft dus voorlopig licht wisselvallig lenteweer. B verkeersinformatie met een handvol files. Ten noorden van Amsterdam loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Eerst tussen Comagny en Ozaan 2 kilometer. En een stukje verderop voor het knooppunt Koenplein 4. A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen het Rotterpolderplein en Batuverdorp, 3. En op de A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Hoevenlaken en Leusden ook 3 kilometer. A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Venlo en Helden staat 2 kilometer.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 9 minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, via NOS.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. In Jemen worden de protesten tegen president Saleh steeds veller. En de reactie op het protest ook. In de hoofdstad, Sanaa, orde troepen het vuur op demonstranten. Tientallen mensen raakten erbij gewond, een paar zelfs ernstig. Journaliste Judith Spiegel is in Sanaa en was getuige van de onlusten. Wat er gebeurd is, is dat... Voor zover ik het kan overzien, ik was er tot, um, tot vrij laat, dus tot vrij vroeg vanmorgen, is dat um, het leger is gaan schieten met, uh, met, met kogels en met iets wat op gas lijkt, ik weet niet precies, ik weet niet wat het is, op grote groepen demonstranten, leid dat tot grote groepen gewonden, die nu volgens mij allemaal wel weer redelijk in orde zijn, want die waren slecht tijdelijk gewond door die gassen. Omdat, En dat is wat ik ervan heb meegekregen, omdat de...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 Wij gaan naar Tom van het Hek om te praten over een avondje Champions League voetbal. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij had toch wel weer gewoon gelijk, hè? Nou. FC Barcelona won tegen ja. Arsene. Maar daar hoef je ook niet zo'n groot voorspeller voor te zijn. Hoor. Het verschil was toch wel weer erg groot eh, gisteravond. Eigenlijk net als de eerste wedstrijd. Het merkwaardige is toch dat als je die wedstrijd nog eens even heel rustig bekijkt. Dat Barcelona weliswaar vele klassen beter was. Maar dat het eigenlijk toch door hele domme acties van Arsenal uiteindelijk aan die winst eh, komt. En uitgerekend de twee mensen waar ze zo blij van waren dat ze meededen bij Arsenal. Fabregas en Van Persie ja. speelden een hele rare rol. Fabregas met een, met dat een hakje, hakje ja. eh, op een no, moment. No, no, no. Wat er <laughs> volgde was overigens wel weer. Ja, die goal van Messi, dat wippertje over de keeper... alsof je Best gewoon woensdagmiddag in het veldje <laughs> staat te trainen. Ongelooflijk. Ja, en toen kwam die 1-1 uit het totale niets... en ook wel typerend dat Barcelona die bal in eigen doel eh, kopte... want Arsenal kon werkelijk geen goal maken gisteravond. En toen die actie van Van Persie, had hij het fluitje nou gehoord? Had hij het niet gehoord? Hij had al een oliedomme gele kaart op zak, zoals het heet. En handig is het toch niet, hoor, van een speler op dit niveau. Het was wat Piet Luttig, vond ik, op zo'n moment in zo'n wedstrijd... om daar dan ook rood aan te verbinden... Maar strikt regeltechnisch ja, mag een scheidsrechtelijke doen. En hij had het risico gewoon eigenlijk niet eh, moeten en mogen nemen. Nou daarna werd het eh, eh, andermaal een soort gala voorstelling met de meest eh, fenomenale combinaties. De, de, daardoor dat centrum en buitenom en 2-1-3-1. En toen kwam toch bijna nog de hoogmoed voor de val. Want het was toch nog bijna gebeurd. Twee minuten voor tijd bij het rondtikken, balletje verspelen. Dat Arsenal daar een hele rare goal. En dan had je een heel raar gevoel gehad. Waren al die voorspellingen ook niet goed geweest. Dus dat maakt sport wel mooi. Maar over twee wedstrijden gekeken uh, hoeven we niet ingewikkeld te doen. Barcelona speelt het beste voetbal. Kon dat ook vertalen. En Arsenal uh, ja, blijft toch iets houden. Gisteravond ook. Je hebt ook niet het idee dat er eentje is die denkt zelf dat hij kan winnen zo'n wedstrijd. Mm -hmm. Ze stralen dat ook totaal niet uit. Nee. Maar goed, het had ook anders kunnen. Je had maar weer gelukt, toch? Anders. ja. <laughs> <laughs> nou, uh, die andere wedstrijd. Die ja. Aas Roma. Die is maar in de, de, al het geweld op de, in uh, ja. Barcelona wat ontgaan. Hoe was dat? Uh, nou, het, het, het was de eerste wedstrijd had Donetsk. Uh, in Oek, de, de Oekraïners dus in Rome al met 3-2 gewonnen. Het werd heel snel 1-0 voor Donetsk, wat echt ook een goede ploeg heeft voor heel veel Brazilianen die niet zo beroemd zijn, maar heerlijk kunnen voetballen. Uh, Roma blameerde zichzelf daarna totaal. minstens een strafschop. Dat kan gewoon gebeuren. Maar daarna. Een rode kaart, hadden nog twee of drie rode kaarten echt moeten hebben. Was, was, was uh, bijna mensonterend. Werd uiteindelijk 3-0. En uh, nogmaals, een, een, het Italiaanse voetbal staat er uh, relatief slecht voor. En Roma is daar een, een, wat dat betreft een goede afspiegeling van. En voor het eerst een club uit Oekraïne. Die, die clubs komen langzaam naar voren. Daar zit heel veel geld ook. En ze zijn gewoon een prima tegenstander hoor. Wie die ook gaan treffen. Het is een, een goede club in de kwartfinale. Jacques Donetsk die, die, die misstaan daar totaal niet. Wat brengt de Champions League deze week nog? Vanavond? Nou, vanavond. We zouden theoretisch veel Nederlanders in acties kunnen krijgen. valt mee. We gaan vooral, denk ik, allemaal kijken naar Tottenham tegen AC Milan. Tottenham heeft daaruit al met 1-0 gewonnen. Dat uh, liep ook uit de hand na de wedstrijd. Ze zijn erg boos in Engeland. Dat zijn ze niet zo vaak. Maar ze staan echt uh, tot de tanden toe gewapend om Milan te ontvangen. Van de Vaart gaat daar spelen. Bij Milan hebben we drie Nederlanders. Maar twee mogen niet spelen. Vanwege dat ze later dit seizoen gekomen zijn. En Zedor speelt niet veel meer. En dan hebben we nog Schalke Valencia. Dat is een beetje de B-wedstrijd. Zonder al te onwaardig te zijn. Hunterlaag geblesseerd, Maduro eigenlijk ook geblesseerd speelt waarschijnlijk ook niet. Het zal ook spannend worden, Schalke heeft een raar seizoen, doet het goed in de Champions League, maar vanavond eh, toch vooral kijken naar Tottenham tegen AC Milan. Oké, okay, gaan we dat doen, daar gaan we het er morgen weer over hebben. Tom, tot dan. Gratis schoolboeken, dat klonk zo mooi nog een paar jaar geleden. Het leidt echter niet tot goedkoper lesmateriaal en dus goedkoper onderwijs. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Er staat nu zo'n 30 kilometer aan file, Marcel. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk. Um, dus ja, normaal gesproken kan je redelijk snel op je werk komen. Behalve dan uh, op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven. Want daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen de afrit voor het industrieterrein Venlo en Helden staat 3 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor acht. Gratis schoolboeken voor het voortgezet onderwijs leiden niet tot goedkoper lesmateriaal. Die toch opmerkelijke conclusie trekt de Nederlandse mededingingsautoriteit. Het was juist de vorige prijsvergelijking van de NMA... die er 2008 toe leidde dat het systeem van gratis schoolboeken werd ingevoerd. Daar gaan we eens even over praten. Voorzitter van Voortgezet Onderwijsraad, de VO-raad Sjoerd Slachter. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is toch vreemd, hè? Door de kosten voor de boeken bij de scholen neer te leggen... hadden de kosten omlaag moeten gaan. Dat is niet gebeurd. Hoe kan dat nou? Nou... Uh... Het is een kleine nuancering hier is op zo'n plaats. Kijk, als je alleen kijkt naar schoolboeken, uh, dan zou dat kloppen. Maar leermiddelen is niet meer helemaal gelijk aan schoolboeken. Uh, wat we zien is dat scholen in toenemende mate uh, investeren in digitaal leermateriaal. Mm -hmm. En aangezien ze een flink bedrag krijgen uh, per leerling voor leermiddelen... Uh, en de vrijheid hebben om dat zowel aan schoolboeken als ook aan ik noem het iets computers of uh, vandaag uh, iPads aan te schaffen... Uh, kunnen ze ook meer richting uh, digitalisering en ja, een hele belangrijke reden... om op die manier het onderwijs ook meer eigentijds te maken. En dat zien we wel. Maar gaat daar op het nu dan, meneer Slachter, niet hetzelfde probleem optreden? Want NMA constateert dat scholen grote orders moeten plaatsen... Ja. en die moeten dan Europees worden aanbesteed. Dan moeten ze bij grote distributeurs terecht, want uh, de kleine kunnen dat niet aan. En die kunnen een beetje de prijs bepa bepalen... Dat is zeker zo. Wij zijn vanaf het begin af aan ook altijd fel tegen die Europese aanbesteding geweest. Dat maakt het voor scholen in eerste plaats heel erg complex. Dat drijft ook de prijs op. Scholen moeten daar nou ja, heel vaak experts voor inhuren. En dat maakt het ook steeds moeilijker om ook kleine boekhandels een kans te geven. Dat is absoluut waar. In die zin het voorste van de NMA om dat wat te splitsen per vakken, juichen wij ook toe. Maar ik zou er wel op wijzen dat de belangrijkste ontwikkeling is richting de digitalisering. Er zijn nu al zo'n 300 scholen verenigd in een innovatieplatform... die heel veel werk daarvan maken. En u herinnert zich ongetwijfeld nog wel de stevige sceptici's toen twee, drie jaar geleden dat het ja. debat ontstond. Scholen nou, die waren daarop tegen. We hebben dat toen ook een jaar uitgesteld. En dat is wel wat omgeslagen. Je ziet dat ja. scholen ook het zien als een kans om meer eigentijdsonderwijs te maken, meer te digitaliseren. Dat beschouwen wij wel als winst. Ja, de NMA ziet nog wel een kritiekpuntje. Namelijk dat de vaste vergoeding per leerling... onbedoeld als een soort richtprijs is gaan werken. Distributeurs die kunnen op basis daarvan voorspellen... wat de scholen kunnen uitgeven. Ja, Dat is wel heel erg makkelijk. Dan, Klopt, hoe, ja, hoe, voelt ja. dat ervoor, hoe valt dat te voorkomen? Ja, als het alleen aan boeken zou zijn, dan zou dat kloppen. Dat heb ik wel eens tegen mijn leden gezegd. Als wij over vijf jaar al dat geld nog aan boeken geven... dan doen we het niet goed... Uh, maar juist doordat scholen ook uh, leermiddelen breder gaan zien... vooral he, die digitalisering als een belangrijk speerpunt hebben we uh, denk ik dat dat straks steeds minder het geval zal zijn. Dus niets aan doen, zegt u eigenlijk nu? Uh, nou, ik, zou, ik onderstreep wel de voorstellen van LMA om het op te splitsen. He, dus om niet het hele pakket in één keer te aan te bieden. Maar bijvoorbeeld apart voor wiskunde. Of apart maar voor dan ook apart voor boeken of, of en, en digitale ja, middelen? Boeken, ja, we dan kunnen ook kleinere uitgevers meedoen. Dat is een eerste stap. Stap. En twee, wij zullen als sector, voor het onderwijssector, blijven sturen op die verdere digitalisering, omdat je daar en vooral het maatwerken heel veel beter mee kunt leveren voor leerlingen. Ja. En ook het onderwijs meer eigen tijdsmaak. Ja, die digitalisering, dat drinkt u nou steeds op aan. Maar toch, puur nog naar die boeken kijken, die worden dus niet goedkoper. En dat was natuurlijk toch niet de bedoeling van de hele wet. Nee, de opzet hè, was dat door er een aanbestedingsronde van te maken... er een stevige concurrentie, zelfs ja. Europese concurrentie... Zelfs, dat is niet gelukt. Dat is dus... niet gelukt, dat klopt. Dat is absoluut waar. Maar, maar nogmaals, dankzij zeggen de inventiviteit van scholen... zie je dat uiteindelijk zo'n maatregel ja. toch goed uit gaat pakken. Nou, wisten ze dat in 2008? ook al? Nee. nee. Ja, dus dat is mazzel. Nou ja, dat is ook inspelen op iedere keer nieuwe situaties en vooral ook inspelen, want vergeet dat niet hè? De, de leerlingen, die groeien natuurlijk zo snel op in deze helemaal gedigitaliseerde wereld. Dat vraagt ook, ook van scholen iedere keer weer opnieuw aanpassen. Nou, al met al dus toch niet zo'n slechte maatregel. Nee. Slechte wet zelfs, want het is in de wet vastgelegd. Meneer Slachter, hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is uh, tien minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De NS krijgt een recordboete van 2 miljoen euro. Meester Schilds van Hagen van Infrastructuur en Milieu... legt de boete op omdat treinen te vaak vertraagd zijn. Ook zijn uh, klanten vaak niet tevreden... over de informatievoorziening bij die vertragingen. Wij praten erover met Ronald Stevens van de NS. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, daar zal u niet blij mee zijn, kan ik me zo voorstellen. 2 miljoen euro, dat is geen klein bedrag dat is geen klein bedrag. En dat bedrag zou je ook liever willen steken in zaken die de reiziger ten goede komen. Maar hij uh, was we wel voorzien. Omdat we natuurlijk begin januari wel zagen aankomen dat we op een aantal aspecten die we hebben afgesproken met de overheid, dat we daar niet aan zouden voldoen. Ja, U had wat last van uh, sneeuw en ijzel en uh, bevriezingen?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 En het percentage gereden trein, dat, heeft, dat zijn echt uh, zaken die te maken hebben met, uh, met de winterse Overigens ook uh, de informatie bij ontregelingen. Ja, het aantal beschikbare zitplaatsen, dat, uh, uh, ja, dat heeft daar niet zo specifiek mee te maken. Maar je kunt wel zeggen dat de winter een grote invloed heeft gehad op onze prestaties in 2010. En dan denken wij gemakselen nog alleen aan de winterperikelen aan het einde van het jaar... Zoals u wellicht zich nog kunt herinneren, hadden we ook begin 2010 veel last van, uh, van de wintersomstandigheden. Ja, en die uh, optelsom van uh, toch wel best wel een lange tijd uh, heeft ertoe geleid dat we een aantal aspecten niet hebben voldaan aan de afspraken. Meneer Stevens, wat vindt u nou van zo'n boete? U zegt zelf al van we kunnen het nu niet investeren. NS lijkt al wel genoeg gestraft. we moeten met z'n allen diep door het stof gaan voor alle vertragingen en problemen. Is zo'n boete wel nuttig? Nou, misschien even voor de goede orde. Het is niet zo dat we niet kunnen investeren. Uh, want we investeren echt... Nee, rond. maar je het liever... miljoen ...per jaar. Dus ja. die 2 miljoen die zal op zich dat verschil niet maken. Maar, ja, maar ik zeg toch. er wel bij dat... Uh, uh dat deze 2 miljoen je liever aan de reiziger ten goede laat komen... neemt niet weg dat wij deze afspraken met het ministerie hebben. En dat we ook heel begrijpelijk vinden... dat de minister van haar recht gebruik maakt om die boete op te leggen. En overigens, dat moet ik er nog wel even bij zeggen... Uh, deze boete is in die zin voorwaardelijk dat we het hele jaar 2011 de gelegenheid krijgen om ons beste beentje ah, voor te zetten en ja, dat is dan weer te frustreren. Ja. En ik zie ook op een aantal aspecten dat al gebeuren. <lacht> nou zijn sommige vertragingen ook veroorzaakt door ProRail, die verantwoordelijk is voor het spoor. Gaat u afrekenen bij ProRail? Ik weet niet precies waar de vertragingen zitten. De vertragingen zitten aan allerlei kanten. Ja, maar ik kan me voorstellen dat u ook wel uh, ook even markt... kijkt naar ProRail. Nee, goed, maar we hebben ook een marge om, uh, uh, om vertragingen te rijden, om het zo, maar niet alle treinen hoeven op tijd te rijden. Oké, okay, ik gaat dus geen, u gaat geen, verhaal halen bij ProRail. Nee, nee, dat is totaal niet aan de orde okay. op dit moment. Wij moeten gewoon ons beste beentje voorzetten in 2011. Om uh, zeg maar de achterstand die we in 2010 hebben opgelopen om die, uh, um die te verbeteren. En uh, daar zijn we druk mee het bezig. We zien, duidelijk... al op het percentage gereden treinen en de, en de uh, op tijd rijden. Dat, dat we daar behoorlijke stap hebben gezet. Op grond waarvan we nu al zouden kunnen zeggen. Uh, dat we die, dat deel van de boete in overheid niet hoeven te betalen. Maar ik zeg het direct. Ja, nee, bij, we het was me helemaal duidelijk. Meneer Stevens, verhaal. dank u wel. Want u uh, ja. gaat nog weer een volzin maken. <laughs> daar gaan we niet aan beginnen. Dank. Ronald Stevens, van mee eens. Want we moeten nog even naar Mark Robin Vissen. die kijkt vandaag goed. Illegalen mensen die illegaal in Nederland verblijven de dag doorkomen. Ik krijg net van Kelvin een speelgoedding in mijn hand... maar hij doet het, hij doet het geloof ik niet meer. Hij doet het niet. Oh ja, toch wel. Het batterijtje is bijna leeg. Hoe oud is Kelvin? Twee jaar. Kelvin is twee jaar en Kelvin is uh, een Nederlandse jongen. Ja, ja, hij is Nederlandse jongen. Maar u bent geen Nederlandse moeder. Nee, ik ben een Nederlandse moeder. Want hij is Nederlands. Ik ben van Nigeria. Ja, u komt uit Nigeria ja. en, en u woont sinds anderhalf jaar in dit, uh, in dit huis. Ja. Hoe moet dat nou verder met u? Ik weet het nog niet. Nee? Nee. Dat is totaal onzeker. Ik ga even naar Henny die hier uh, de septus waait. Er zitten hier nog een paar meisjes op de bank die hier nog niet zo heel lang zijn. Nee, dat zijn Lizette en Emily. Die zijn hier een half jaar geleden gekomen. Dat zijn jonge meiden. Die zijn eigenlijk ook pas in Nederland. En die zijn meteen na een korte procedure afgewezen. En het zijn jonge meiden. En wat moet met hun gebeuren als ze op straat lopen? Dan weten we allemaal wat met hun gebeurt. Dan vallen ze in handen van. Uh, spooiers. De vraag is wat er met deze mensen en ook met hen moet gebeuren. als straks illegaliteit strafbaar wordt gesteld. Daarover meer straks naar achter. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Koningin Beatrix lobbyt in Oman voor de vrijlating van de drie Nederlandse militairen die vastzitten in Libië. Sultan van Oman kan namelijk zijn invloed aanwenden, zeggen topdiplomaten in het AD. Volgens de diplomaten was het heel dom geweest als Beatrix het bezoek aan de sultan helemaal had afgezegd. Premier Rutte heeft vorige week gezegd dat er voor de vrijlating van de militairen op alle mogelijke niveaus diplomatiek verkeer is. Ook de Omaanse staatstelevisie heeft aandacht besteed aan het privébezoek van koningin Beatrix. Op YouTube zijn de beelden uitgebreid te zien. Opvallend is dat de koningin een bril op heeft. Een koningshuisdeskundige zei op uh, WNL dat dit erop duidt... dat het bezoek heel informeel is. Maar de bril houdt natuurlijk ook uh, zandkorrels tegen... die anders in haar ogen terecht zouden komen. De koningin had trouwens ook geen hoed op. Ook zo'n teken voor een privébezoek. De naaste adviseur van minister Hille van Defensie... wist vorig jaar al van de misstanden bij de marine in Den Helder. meldt de volkskrant, dat is opmerkelijk... omdat de minister maandagavond nog verklaarde... dat hij niet wist van de problemen. De naaste adviseur van Hille had contact... met een klokkenluider over de problemen. In de brief aan die klokkenluider schreef hij... dat alle kracht, klachten gegrond waren. Ook kondigde hij die maatregelen aan... Bij de marine in Den Helden zouden leidinggevenden leidinggevende zichzelf bevoordelen... door onder meer dienstauto's privé te gebruiken... en televisies en laptops van de marine mee naar huis te nemen. Het kabinet wordt geconfronteerd met een grote tegenvallig. Het budget voor de kinderopvang wordt mogelijk... met meer dan 200 miljoen euro overschreden, dat meldt de Telegraaf. In de kosten voor de kinderopvang zouden de komende jaren al fors worden gesneden. Extra bezuinigingen lijken nu onontkoombaar... omdat de ministers hebben afgesproken dat ze tegenvallers... op de eigen begroting moeten oplossen. En dan wil je met die kinderen naar de pretparken dat wordt dan duur. Ze worden steeds duurder. Attractieparken als Walibi, Hellendoren en Driefliet... vragen meer entreegeld dan in 2010. En de Efteling spand de Kroon. vraagt 3 euro meer dan een jaar geleden. Volgens de AD ging de toegangsprijs. Parijs van het park in Kaatsheuvel nooit eerder zoveel omhoog. Een los ticket kost nu 32 euro en het hartje zomaar zelfs 34. De medische keuring voor oudere automobilisten moet vijf jaar later plaatsvinden dan nu het geval is. Dat vinden VVD en PvdA, van de A, de twee grootste partijen in de Tweede Kamer. Automobilisten worden nu vanaf hun 70 e levensjaar extra in de gaten gehouden, maar tussen de 70 en 75 jaar gebeuren er een meer ongevallen. Pas vanaf 75 blijken de gevaren toe te nemen, meldt de Telegraaf. Na acht uur en het de NOS Radio 1 Journaal. Hebben we het natuurlijk over Libië. We gaan kijken of onze verslaggevers daar kunnen bereiken. En we praten met Bertus Hendricks over de optie voor Libië die steeds meer wordt besproken, namelijk het splitsen van het land in een westelijk en een oostelijk deel. Europees voetbal op Radio 1. Morgen van 7 tot 11, de achtste finales in de Europa League. PSV Glasgow Rangers. PSV met misschien de laatste aanval van de wedstrijd. Ajax Spartak Moskou. Wow! Ho, ho, ho! Met de Zenit Sint-Petersburg. Lid waardig, hardig, ik van de linkerkant mee. druk de vriendbal laag 1 nee! Oh, oh, oh. NOS langs de lijn, morgenavond om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. En dan nu het weer voor binnen. De ochtend begint aangenaam met een behagelijke 19 graden in de badkamer, met van tijd tot tijd toch wat stortbuien in de douche van zo'n 38 graden. Vanmiddag blijft het warm in de woonkamer. 20 of 21 graden. En ook vanavond verloopt zwoel. Dankzij de best verkochte HR-ketel van Nederland. De Remea Avanta. Remea. Wie slim is, kiest voor Remea. Toen zijn eigen CDA koos voor samenwerking met de PVV... besloot hij kleur te bekennen. Ernst Heers Balin. Een openhartig portret van een voormalig minister... met een onwankelbaar geloof in de rechtsstaat. Vanavond in profiel...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 Dit is Radio 1.